Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. een grote mars tegen antisemitisme in Duitsland. waar veel joden zich niet meer veilig voelen. En Radio 1 houdt u natuurlijk de hele avond op de hoogte. van de ontwikkelingen bij het debat over de dividendbelasting. Ook al bij Mark Hockey in het NOS-journaal. De oppositie maakt premier Rutte harder verwijten vanwege de manier waarop hij de Kamer heeft geïnformeerd over de dividendbelasting. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen, dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. Hij vindt het kwalijk dat de discussie niet over de maatregel gaat, maar over de vraag wie zich welk document herinnert. Een andere regeringspartij, VVD, heeft bedenkingen bij de gang van zaken. Dijkhoff van de VVD vindt het geen vrij tafereel.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 De onwaarheid, laten we het daarop houden. GroenLinksleider Klaver vindt dat het Kamerdebat vooral gaat over het vertrouwen dat is beschaamd. coalitiepartijen die in de kranten maar al te gretig wijzen dat dit een VVD-plan is. Waar ze mee hebben ingestemd omdat ze er andere standpunten voor hebben teruggekregen. Dit is politiek op zijn allerlelijkst. Aller terug naar PVV-voorman Wilders. Hij wil dat Rutte en minister Wiebes moeten opstappen.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 De moeder van de baby die vanochtend dood werd gevonden in een woning in Rotterdam is aangehouden. Ze zou betrokken zijn geweest bij de dood van het jongetje van zeven maanden. De Deense uitvinder Peter Madsen gaat in beroep tegen zijn levenslange celstraf. Hij is veroordeeld voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. Madsen vermoorde haar in augustus vorig jaar toen hij Wall had meegenomen voor een tocht in zijn duikboot. Minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking maakt dit jaar 120 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Syriërs. Duitsland geeft 1 miljard euro en de EU draagt 560 miljoen euro bij voor humanitaire hulp. Actievoerders tegen het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen zijn tevreden met het nieuwe advies van een commissie. Die zegt dat de helft van de grote grazers in het natuurgebied weg moet. Want er is nu te weinig voedsel voor het aantal dieren dat er rondloopt. Deze actievoerder is daar tevreden over. Ik denk met de, met, met de voorgenomen uh, ideeën, als, als die ook uitgevoerd gaan worden... Uh, dat, dat ja, onze inzet, het immense en onnodig langdurig dierenleed, uh, hiermee stopt. Er lopen nu nog ruim 2200 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Voetbalclub Telstar uit de eerste divisie... heeft serieuze interesse in Rafael van der Vaart. De club uit Velsen wil de 35-jarige Oud International... graag een contract aanbieden. Van der Vaart speelt nu nog in Denemarken... Telstar-trainer Snoei hoopt dat de middelvelder zijn carrière... in Velsen wil afsluiten, zei hij tegen NH Nieuws. Ik kijk hier bloedserieus tegenaan. Ik wil hier helemaal niet grappig over doen. Ik denk echt dat Rafael bij Telstar een geweldige rol zou kunnen spelen... en tegelijkertijd ook Telstar echt zou kunnen helpen... om het niveau weer op een, op een prachtige manier omhoog te krikken. En bij NH Nieuws vinden ze van der Vaart in een Telstar-shirt zo'n leuk idee... dat ze hem er ook al in hebben gefotoshopt op hun website.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 De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Je kan beter omrijden via Ede en Arnhem. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg bij Bavel... 10 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken wel weer vrij... maar de vertraging toch nog drie kwartier. Waar je ook op vakantie bent deze zomer... kijk live of Rafael eindelijk Roger verslaat.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 Tijdens je werkende leven spaar je voor later. En omdat we steeds ouder worden... zorgen steeds meer mensen zelf voor een aanvulling op een AOW en pensioen. Maar hoeveel hebben we eigenlijk nodig? Sparen voor later. Vanavond in Kastboekje van Nederland. Tien over half negen. Bij de NTR op NPO 2. Nog nooit vond je zo'n ruime auto met zo'n klein prijskaartje. De Skoda Fabia combi Nu met private lease. Vanaf slechts 229 euro per maand. Kijk voor de actievoorwaarden op skoda.nl.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 Midden in het debat over de dividendbelasting was premier Rutte opeens zoek. Ik mis alleen de premier. Ja, voorzitter, misschien is hij al afgetreden. Wat oh, dus Geert Wilders. Nou, hij was snel weer terug. Vanavond moet hij nog tekst en uitleg geven. Lara Rensen. Nieuws en co. En dat is nodig ook, want er was zware kritiek op premier Rutte vanmiddag. En vandaag staan we hier alweer. En wederom gaat het over de geloofwaardigheid van onze minister-president. Voorzitter, waarom is het nou eigenlijk zo erg? Waarom zijn mensen nou boos over? Omdat uit de hele gang van zaken het beeld opdoemt... het beeld van een samenswering tegen de Nederlanders. Waren de premier en de hoofdonderhandelaars... op de hoogte van de negatieve adviezen van het ministerie van Financiën? dat meer dan de helft van de 1,4 miljard euro... bij buitenlandse overheden terecht zou komen. Als de premier zegt dat hij naar eer en geweten heeft geantwoord... geen herinnering te hebben dat de andere memos op tafel lagen... buiten de formatiememos om... dan speelt hij een vals, vies woordspelletje... over tafels en dossiers. En daar gingen ze weer. De vier maten van de multinationals. De goochelaars van het grootkapitaal. De Daltons van de dividendbelasting. Iemand in de bijstand die zich bepaalde stukken niet herinnert... komt al heel snel voor de rechter te staan... en mag alles met 100% boete terugbetalen. Wat vindt u van de suggestie om gewoon eerlijk te zijn? Zou dat hadden kunnen helpen? Ja, de oppositie in de Tweede Kamer is... Klaar met premier Rutte. Dat horen we hier wel in terug. Ze beschuldigen hem ervan informatie te hebben achtergehouden... over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Verslaggever Wilco Boom, jij volgt het debat al sinds het begin. Zou hij het vertrouwen nog kunnen herstellen? Wat is jouw indruk? Nou, als het om de oppositiepartijen gaat, is dat maar zeer de vraag. En dat is ook niet zo heel gek. Gisteren stuurde de premier een grote stapel uh, ambtelijke adviezen... en ook een, uh, een politiek advies uh, naar de Tweede Kamer... waaruit blijkt dat, er, dat die stukken er al tijdens de formatie waren. Tijdens de formatie van dit kabinet in de tweede helft van het afgelopen jaar. Een van die stukken is zelfs op verzoek van Rutte door uh, de huidige minister Wiebes geschreven, die toen nog staatssecretaris van Financiën was. Nou, het grote punt is dat uh, premier Rutte steeds de indruk heeft gewekt dat die stukken niet bestonden. Uh, niet door dat bestaan van die stukken letterlijk te ontkennen, maar door formuleringen te gebruiken als bij mijn beste weten uh, kan ik me niet herinneren dat ze er zijn. Nou, dat deed hij vorig jaar november in een uitgebreid debat over de de dividendbelasting. En ook afgelopen dinsdag, uh, gisteren dus, deed hij dat nog toen via het dagblad Trouw vorige week het bestaan alsnog was uitgelekt. Voorzitter, ik heb in het debat gezegd dat ik geen herinnering heb aan uh, een memo. wat op tafel lag uh, bij de formatie. memo's buiten het, het dossier. wat in het kader van de formatie aan de Kamer is gestuurd. Uh, dat is nog steeds de situatie. Die herinnering had ik niet. En ik kan niet die herinnering achteraf wel hebben, want die had ik niet. Ehm. Uh, dat er wel stukken waren, dat bleek ook uit het artikel in Trouw afgelopen vrijdag. En dat wist ik niet tot afgelopen vrijdag. Ja, het draait dus allemaal om de geloofwaardigheid he, van de premier Wilkamp. Ja, dat is, uh, daar gaat het veel meer om dan om de dividendbelasting zelf. Hoe omstreden die maatregel uh, ook is. He, uh, al bij eerdere gelegenheden uh, is er kritiek geweest... op het geheugen van de premier. Dat uh, speelde rondom de tevendeal een aantal jaren geleden... Uh, met dat verdwenen bonnetje, je weet het misschien nog wel. Ook rondom het vertrek van minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken... die zich had verstrikt in zijn leugen over de Dacia van Poetin. Ja, en nu speelt het dus bij het achterhouden... Van van die memo's. Uh omdat het niet voor het eerst is, neemt de oppositie het hoog op... en het wordt dus een heel zwaar debat voor de premier... die we nog niet hebben gehoord. Hij komt vanavond pas aan het woord. Uh, en waarbij we overigens ook niet moeten vergeten... dat de oppositie deze kwestie van de memo's natuurlijk heel dankbaar aangrijpt... om de premier keihard aan te vallen op de maatregel zelf. Want de oppositie is niet alleen boos over het achterhouden van informatie... maar ze zijn ook gewoon oneens met de afschaffing van die dividendbelasting. Want volgens hen is dat een slechte maatregel voor de Nederlandse Economie. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen wat dit allemaal doet met het vertrouwen in de politiek. Maar wilde ze een ascher hebben al gedreigd met een motie van wantrouwen. Als je zo omschrijft um, hoe de rest erover denkt, dan is de kans volgens mij niet zo groot dat die wordt aangenomen. Nee, dat lijkt me op zichzelf uh, kansloos. Um, de, in elk geval de coalitiepartijen, en die hebben een krappe meerderheid... Uh, zullen de premier blijven steunen. Ja, anders zou ook het kabinet vallen als ze hem laten wegsturen. Dus dat uh, is absoluut niet de verwachting. Mm. En bovendien zijn die coalitiepartijen het gewoon eens... over de afschaffing van die dividendbelasting. Zij vinden dat een goede maatregel. Zij denken dat het nodig is uh, in het belang van het Nederlandse vestigingsklimaat... in het belang van de Nederlandse economie. Goed, um, dus dan gaat het meer over de inhoud... en niet zozeer over de, hoe de inhoud tot stand gekomen is eigenlijk... wat hem betreft. Ja, wat hem betreft gaat het inderdaad meer om de inhoud. Wat je wel merkt in het debat... dat hoorde je een beetje bij uh, VVD-fractievoorzitter Dijkhoff... Uh, en ook bij CDA-leider Buma... is dat zij vinden dat de premier dit vuiltje met de oppositie... nu maar wel lekker zelf moet oplossen. Hij is de probleemeigenaar. Uh, zij erkennen wel dat het in, in de hele formatie... eigenlijk beter had moeten afgesp worden afgesproken... wat er wel en niet openbaar was uh, uh, zou worden gemaakt uh -huh. en dat ze daar zelf uh, geen mist hadden over moeten verspreiden. Okay. Um, hoe lang gaat het nog duren vanavond? Wat is jouw indruk? Kan je daar een voorspelling van maken? Nou, ja, uh, voorlopig is de Tweede Kamer nog aan het woord. Uh, dan volgt er ongetwijfeld een dinerpauze. Want ook de boders en de stenografen en dergelijke... in de Tweede Kamer hebben uh, recht om eventjes pauze te hebben. En dan gaat het vanavond verder. Dus het zou me niks verbazen als het uh, nou, tot ver in de avond uh, doorgaat. En voordat, uh, voordat we de premier gehoord hebben. En zeker voordat het debat achter de rug is. En de luisteraars gaan jou dus heel vanavond? Begrijp ik wil. Maar wel. Oké, okay dan hier op Radio 1. Dank je wel. De verkeersinformatie, John Bakker. Het gaat uh, heel snel de goede kant op vanavond. Maar dat geldt niet voor de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Na een ongeluk bij Hoendelo, nog zo'n 16 kilometer file. De rijst ook is dicht. Kost je ruim een uur extra. Verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Ede en Arnhem. Ook nog vrij veel vertraging, zo'n 30 minuten op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos, 6 kilometer. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is bij de Roertunnel helemaal afgesloten. De oorzaak is een kapotte auto. 15 minuten over 6 in Berlijn begint nu een demonstratie tegen antisemitisme. Ook in andere Duitse steden gaan mensen de straat op om hun solidariteit te tonen met Joden. Gisteren waarschuwde de Joodsraad dat Joden in Duitse steden maar beter niet meer herkenbaar de straat op moeten. Een waarschuwing komt een week nadat een jongen door een Syrische vluchteling werd mishandeld omdat hij een keppeltje droeg. Correspondent Bo Heimensen is aanwezig bij die solidariteitsactie... zoals het omschreven is, Berlin Trek Kippa in Berlijn. Bo, kan je iets zeggen over wat je om je heen ziet, bijvoorbeeld de opkomst? Nou ja, de opkomst is uh, erg groot. Uh, ik zie hier heel veel mensen, honderden mensen. Er komen steeds meer mensen bij. Uh, er wordt uh, geklapt. Uh, het is een paar minuten geleden begonnen. Er zijn ook veel journalisten, uh, pers, maar ook veel politie. Uh, er, wordt, uh, er is hier in Berlijn ook al een andere uh, demonstratie uh, af, uh, afgelast uh, vanwege de dreiging. Uh, er is hier een kleine tribune. We staan hier uh, voor het gebouw van de Joodse gemeenschap in Berlijn. En Ik sprak net al een, een vrouw. Zij is... Uh, Duits, niet-Joods, droeg wel een kippa. En ze zei, uh, ik ben hier omdat ik een signaal af wil geven... dat Duitsland antisemitisme niet tolereert. Uh, ja, dus dat is wel waarom ze hier zijn. Hmm. En gisteren de, de oproep van de Joodse raad... ik formuleerde het al eventjes in Duitsland... om geen keppeltje op straat te dragen. Moet je dan constateren dat Joden niet veilig zijn in Duitse steden? Ja, nee, blijkbaar niet. Uh, tenminste niet als je herkenbaar als Joden... De straat op gaat. Uh, dat zegt althans de president van de Joodse Raad en dat zei ook net een man tegen mij die ik net sprak. Die zei dat het al jaren zo is. Uh, de president van de Joodse Raad. Nou ja, ik uh, weet niet wat er nu gebeurt met jouw uh, lijn uh, Bo, maar uh, het is enorm aan het haperen uh, en we kunnen eigenlijk je zinnen niet meer verstaan. Dus uh, misschien lukt het nog om dat, om dat beter te maken. Nou, we gaan even naar muziek van Snow Patrol.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 Snow Patrol met uh, Just Say Yes. Uh, ja, ook hoop ik uh, voor uh, Bo Heimersen bij de solidariteitsactie Berlin. Trekt KIPA, um, demonstratie tegen antisemitisme. En jij was aan het vertellen toen de lijn wat slechter werd, Bo... dat um, ja, die Joodse raad de uh, jodenoproep in Duitsland opriep om geen keppeltje op straat te dragen. En ik vroeg jou of de steden nog wel veilig zijn voor joden. Ja, ik sprak dus net met een man die, die Joods is en die zegt, nee, nee ik voel me niet veilig op straat uh, op, op het moment dat ik een kippa draag, of een keppeltje draag, dan uh, roept dat agressie op. Nou, dat, dat hebben we vorige week ook gezien hè, bij die Israëlische student, die werd geslagen. En uh, ja, het blijkt dus niet om een incident te gaan. Zij zeggen, uh, op het moment dat wij dus openlijk uh, op straat met een keppeltje lopen en dus laten zien dat we Joods zijn, dan roept dat agressie op. Ja. Zou je kunnen stellen dat er een toename van antisemitisme is in Duitsland? Of is daar moeilijk iets over te zeggen? Uh, nou, ik kan er wel wat over zeggen. Het aantal delicten van antisemitisme neemt toe. Uh, in Berlijn zou er vorig jaar sprake zijn van een verdubbeling... ten opzichte van het jaar daarvoor. Uh, dat blijkt uit gegevens van een meldpunt van antisemitisme. En uit politiecijfers blijkt uh, dat voor heel Duitsland geldt... dat er vorig jaar bijna 1500 misdrijven tegen Joden zijn gepleegd. En het meeste antisemitisme komt van extreem rechts. Dat is nog steeds zo, zo'n 95%. En die overige 5% komt van buitenlanders. Ja, en daar gaat het ook om haat tegen Israël. Dat zich dan weer uit in haat tegen Joden. Nou, ja, dat zijn weliswaar de cijfers. Maar het feit blijft wel dat er een nieuwe groep mensen in Duitsland is gekomen. van wie antisemitisme uitgaat. En mm -hmm. dat zei bondskanselier Merkel ook afgelopen weekend. Hè, op de Israëlische televisie. Die, die betreurt dat ook. Ja, en die twee dingen: hè, vluchtelingen en Jodenhaat. Ja, dat raakt toch wel. Open zenuw in het land. Ja. Goed, dankjewel uh, voor jouw update, uh, Bo. Bo en bij de antisemitisme-demonstratie uh, in Berlijn. Nou, elke dag verwelkom ik op deze plek een vaste gast die vanuit zijn of haar vakkennis kijkt naar het nieuws. En vandaar is dat uh, Lucienne van der Geld, directeur van netwerk notarissen en docent notriel recht aan de Radboot Universiteit in Nijmegen. Welkom weer. Dank je. Lucienne, deze week werd het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak gepubliceerd. Daaruit bleek dat het aantal rechtszaken is afgenomen, maar het aantal bewindzaken sterk is gestegen. Bij bewindzaken worden dan mensen voor een bepaalde periode... onder bewind geplaatst, ja. zoals het heet... bij psychische, sociale of financiële problemen. En dat vond jij interessant. Wa waarom vooral? Nou, ook vooral met een blik op de toekomst. Um, ik denk dat het aantal bewindzaken nog st gaat stijgen. En dat heeft ermee te maken he, dat we steeds ouder worden. En dat je op een bepaald moment uh, misschien in je leven komt... dat je zegt, uh, ik kan of ik wil zelf mijn beslissingen niet meer nemen... over mijn financiën, om maar eens iets te noemen. Oké, okay, want dit kan dit kan je ook zelf aansturen. Dit hoeft niet altijd buiten jou om plaats te vinden. Het hoeft niet altijd buiten je om plaats te plaatsen vinden. Maar in de meeste gevallen... Uh, dan is het iemand anders die ziet dat je niet meer... goed kan functioneren. Ja. Um, of zelf die beslissingen kan nemen. En die gaat het dan voor jou uh, aanvragen bij de rechter. Oké. Okay. Uh, Wat kun je het ook zelf in de hand houden? Je kunt het ook zelf in de hand houden. Dat is wel prettiger lijkt mij. Het is wel prettiger. Uh, dat kun je doen uh, door een levenstestament te maken. Maar dat moet je wel op tijd zijn. Hè? Want als je al over die grens heen bent... dat je eigenlijk al niet meer uh, kan zien wat de gevolgen zijn van je beslissingen... dan uh, kun je geen levensessement meer maken. Ja. Maar dat kun je wel op tijd doen. En inderdaad, zoals je aangeeft... Um, ja, kun je zelf het beste beslissen over je leven. He, want met zo'n levenstestament uh, wijs je niet alleen degene aan... die die beslissingen voort, uh, voortaan gaat nemen. En dat zijn dan beslissingen over je financiën, mm. over je huisvesting. Uh, en als je wil ook bijvoorbeeld over je medische behandelingen... die je uh, moet ondergaan. Of die je misschien niet meer wil ondergaan. Of die je niet meer wil ondergaan, inderdaad. Uh, maar met zo'n levenstestament en ja, daar weten de rechter natuurlijk dan niks van op zo'n moment... kun je ook beschrijven wat je wensen zijn voor je laatste leven. Ja, we komen dat soort wensen veel terug bij notarissen? Ja, steeds vaker, hè, want ja. dat bespreken we ook in het kader van levenstestament. En Dan loop je eigenlijk met mensen ook verschillende scenario's door. Um, en één daarvan is bijvoorbeeld de vraag, ja, wat wil je nou? Hè? Uh, wil je nou thuis, verp thuis verpleegd worden? Uh, daar hangt wel een prijskaartje aan. Uh, daar wordt je erfenis kleiner van. Of wil je misschien naar een verpleeginstelling? Wat is je keuze? En dat kun je dus ook in zo'n testament beschrijven. Hoe je wil dat bepaalde fases in je leven eruit zien. Ja, Het is ook wel confronterend. Ik weet dat jij daar altijd heel zakelijk naar kijkt. Um, maar dat zijn vragen waar je misschien nog helemaal niet ja, aan wilt denken. Nee, dat klopt. En, en, en zo'n nou dat doe ik vaak met mensen... ook een hele langere tijd uh, over. Oh, ja? ze, ze willen er zelf over denken. Uh, ze willen het ook vaak uh, met hun familie uh, bespreken. Uh, want we spreken inderdaad uh, ook over de allerlaatste zaken. Uh, met begrafeniswensen, of wie of, of er nog wel of niet... op een sterfbed uh, uh, mag komen. Zelfs dat kan je dus... Zelfs vastleggen. En, en dat is ook zo'n gro dat grote voordeel hè, van een levenstestament. boven dat jouw uh, naasten naar de rechter moeten. Het is heel vervelend voor je naasten. Mm. Uh, dus dat trekt mensen wel over de, over de streep. Om die beslissingen dan te moeten nemen. Ja, ja. dat ze naar de rechter moeten. Ja. en dat, uh, um, dat is allemaal heel veel regelwerk. En dat gaat natuurlijk ook niet zo heel snel. En als je het zelf regelt in een uh, levenstestament en daarbij ook je wensen omschrijft, um, dan uh, maak je het voor je naasten ook veel makkelijker. Omdat dan duidelijk is wat je gewild zou hebben. Mm. Um. Ja, het is voor notarissen natuurlijk ook wel weer gunstig... als dat allemaal wordt vastgelegd. Ja, we, we maken graag levenstestamenten uh, voor mensen. Hè, maar we zien ook dat dat de druk natuurlijk wel... bij de rechtelijke macht zal, uh, zal afnemen. En, en dat het voor mensen ook echt rust geeft. Uh, je zei al, van, het is niet leuk om hierover na te denken. Hmm. Uh, nou, hoe fijn is het dan dat je dat... Uh, als je dat in goede gezondheid kunt doen... Ja. Uh, en in met, overleg met de mensen om je heen natuurlijk. En met de mensen om je heen, dan is het wat luchtiger... want dan lijkt het nog ver weg, kun je nog een grapje maken... Um, en dat gebeurt natuurlijk al. Van wat, wat is voor mij nog kwaliteit van leven? He, van wil ik nog met, uh, met de oudere taxi erop uit? Of uh, ja, hoe, hoe kijk ik naar al die, al die vraagstukken? En uh, dat gaat natuurlijk wat makkelijker als je, als je nog niet zover bent. Ja, ja duidelijk. Dank je wel, van der Geld. Over het levenstestament spraken we. Tot zover. Nieuws en Co. Met daarin het kamerdebat natuurlijk over de dividendbelastingmemo's. Gaat nog door. Een nieuwe 3D-kaart voor de melkweg. En het advies om minder grazers in de Oostzee verder plassen te houden bijna duizend edelhert moeten worden afgeschoten... en dat uh, valt natuurlijk niet in goede aarde. We nemen wat afstand van het absolute natuurlijke proces... maar we gaan ook niet over naar een beheerde dierentuin toe. Ja, ik vind het jammer. Ik denk uh, dat we meer geduld hadden moeten hebben. So have fun, have some cake and celebrate with us. In about one minute, Gaia measures about 100.000 stars uh, on the sky. Uh, het is voor het eerst dat we deze banen nu al uh, zo nauwkeurig kunnen zien. Ja, yeah, ik ben ontzettend blij. Uh, yeah. Het is zo'n bijzonder moment. En nee, dan moet u eerlijk zeggen... Dat ik het gekonkel, het gedraai en het gemanipuleer van deze premier meer dan zat ben. Dit is politiek op zijn aller, allerlelijkst. Hoe rommelig en mistig het ook is, dat betekent niet automatisch dat het ook fout zit. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Uiteraard meer over dat memo-debat in de Tweede Kamer. Heel fijne avond, tot morgen. NPO Radio 1. De oppositie maakt premier Rutte harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer heeft geïnformeerd... over de dividendbelasting. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... en dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. GroenLinks-leider Klaver vindt dat het Kamerdebat vooral gaat... over het vertrouwen in de politiek dat is beschaamd. Er komen zwaardere straffen voor kindermishandeling... en huiselijk geweld. Minister Grapperhuis dient nog voor de zomer een wetsvoorstel in. Nu is de maximum straf voor mishandeling nog tussen de 3 en 12 jaar. Maar dat is te weinig, zegt de minister. De moeder van de baby die vanmorgen dood werd gevonden in een woning in Rotterdam is aangehouden. De vrouw zou betrokken zijn geweest bij de dood van het jongetje van zeven maanden. Hoe het kind is gestorven is niet bekendgemaakt. De politie doet nog steeds onderzoek. En in Amsterdam is het logo onthuld van de Johan Cruijff Arena... op de dag dat het overleden voetbalicoon 71 jaar zou zijn geworden. De onthulling was op de middenstip van het stadion... Daar liet voormalig voetballer Frank Rijkaard zien hoe het logo eruit ziet. Het bestaat uit rode letters met een witte achtergrond weer met Peter Kappersminneken. Vanavond en vannacht zijn er een paar onweersbuien in het land verspreid over het hele land eigenlijk. En in de loop van de nacht gaat de temperatuur ook dalen naar zo'n 7 of 8 graden. Morgen dan zitten die buien nog in de oostelijke helft van het land. Het is daar dan ook vrij bewolkt, maar die bewolking en die buien die trekken in de ochtend weg naar het oosten toe. En dan krijgen we vanuit het westen brede opklaringen. Het is dan ook heel zonnig weer, vooral in de westelijke helft van het land. Toch wordt het niet zo heel warm. Dat komt door een vrij stevige westenwind windkracht 4 of 5 en uh, smiddags op de wadden zelfs windkracht 6. Uh, de temperatuur die blijft daardoor steken op zo'n 10 of 11 graden in het noorden van het land... en zo'n 13 of 14 graden in het zuiden van het land. Nou, de nacht naar vrijdag, koningsnacht, dan blijft het droog... en ook uh, de koningsdag verloopt vrijwel helemaal droog. Er is één uitzondering en dat is aan het eind van de middag, begin van de avond... dan gaat het in het westen en het noordwesten van het land wat regenen. Maar afgezien daarvan wordt het echt een hele aardige dag. Het weekend is er dan weer een stuk meer bewolking... Ook wat regen. De temperatuur die ligt op zo'n 15, 16 graden overdag. En als we dan heel voorzichtig naar de volgende week kijken... met de nodige armslagen... dan lijkt het alsof er een weersverbetering in zit... met ook wat hogere temperaturen overdag. Uh, verkeersinformatie bij de ANWB met John Bakker. Met nog vrij veel vertraging op de A1 richting Apeldoorn... bij Hoenderlo, 12 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog zo'n drie kwartier... Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos, 5 kilometer. kost ongeveer een kwartiertje. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk, 12 kilometer. Ook daar is de vertraging nog een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Ja, het was even stil op de radio, dus ook wel eens mooi. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop bekend werd dat de Europese Commissie nepnieuws op internet harder wil aanpakken. Morgen wordt een plan van aanpak gepresenteerd, maar moet de Europese Unie zich hier wel mee bemoeien? De VVD in de Tweede Kamer zag het in ieder geval niet zitten. Waar het om gaat is dat geen enkele overheid, of dat nou Nederland is, in Europa of waar dan ook... Zich geeft te bemoeien met de inhoud van onze vrije pers. Rond kwart voor zeven gaan internetondernemer Ander Admiraal... en onderzoeksjournalist Diotje Kuipers bij ons in debat over deze kwestie. Dit is de dag waarop de Tweede Kamer in debat is met premier Rutte... over de gevraagde dividendbelastingmemo's. Is er nou onwaarheid gesproken door het kabinet of niet? Onze commentator is oud-VVD Tweede Kamerlid Aantjan Boekestein. Goedenavond Aantjan, hartelijk welkom. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Het kabinet zal het wel redden, denk ik, maar loopt wel een deuk op. En dit is de dag waarop de commissie, voorgezeten door oud-CDA-politicus Pieter van Geel... eindelijk haar bevindingen presenteert over de Oostvaardersplassen. De gemoederen raakten de afgelopen periode behoorlijk verhit. Met leven heb je met respect om te doen. En dit vind ik een moord. Dierenmoord. Ja, hoe moet het nu verder met die Oostvaardersplassen? Pieter van Geel is bij ons de gast vanuit Flevoland. Wilt u meepraten, dan kan dat. Gebruikt u dan de hashtag DDD op Twitter. U kunt ook meekijken via nporadio1.nl. De afgelopen maanden liepen de emoties over de Oostvaardersplassen dus hoog op. Toen bekend werd dat er afgelopen winter bijna 3000 grote grazen zijn gestorven of afgeschoten, omdat ze het einde van de winter niet zouden halen. Actievoerders spraken over onacceptabel dierenleed en willen dat het experiment wordt beëindigd. Ecologen en staatsbosbeheer die willen het gebied behouden zoals het is. En vandaag uh, moest er dus een Salomons oordeel geveld worden door de commissie van Geel. de voorzitter van die commissie is bij ons uh, om het besluit toe te richten. Goedenavond, meneer Van Geel, hartelijk welkom. Dankjewel. Zag u, zag u op tegen deze dag? De gemoederen waren nogal hoog opgelopen de afgelopen weken. Ach, we hadden geregistreerd dat er een bliksemafleider... in de Tweede Kamer was op dit moment. <laughs> oh, ja. ja, die dividendmemo's bedoelt u. Dat had u ja. allemaal aan. Dat is een hele machtige commissie dan die u heeft voorgezeten. Ja, dat is veel info, info ja. ja. U zegt er moet een plafond komen van 1500 grazes in het gebied. Er leveren nu nog zo'n 2260 mm -hmm. in dat gebied. Dat betekent dat er 1150 uh, herten en paarden weg moeten uit de Oostvaardersplassen. Waarom zo'n uh, ja, drastisch besluit? Kijk, we hebben. een in het verleden met elkaar afgesproken... dat we het gebied zo natuurlijk mogelijk beheren... met zo min mogelijk ingrepen door de mens. En dat is op zich een heel wijs en verstandig standpunt. Alleen merk je dat uh, dat beleid tot een aantal effecten leidt... die we met elkaar niet bedoeld hebben. Zo zijn het aantal vogels... wat valt onder de Europese richtlijnen... die buitengewoon waardevol zijn, ja, ook in een Europese context... die doen het niet goed. We hebben ook een landschap... Die, die wat, zijn vertrokken uh, of verdwenen uit het gebied? Of die, nou, die de... zijn er minder dan de bedoeling was. Die okay. zijn verdwenen ten opzichte van uh, wat nodig was. We hebben ook gezien dat uh, het landschap drastisch van karakter veranderd. Dat half open landschap met bossages... waar ook vogels en andere beesten zijn... die ook een, een aantrekkelijk landschap is. is, is er niet meer. Het is helemaal dor en dood geworden, he? helemaal kaal gevreten. Um, ja, het is kaal gevreten, ja. En sommigen bevalueren dat anders dan, dan anderen. En het derde punt is: en uh, dat, dat raakt dan nu, uw punt van die 1500 dieren. We ja. werken ook dat het welzijn van de, van de, van de grote grazes, dat, dat leed onder uh, deze ontwikkelingen. En dan wil, willen wij niet het hele beleid uh, ten aanzien van het zo natuurlijk mogelijk beheer uh, ter discussie stellen. Maar we vinden wel dat er op een aantal punten ingegrepen moet worden. En dat hebben we dan in de term reset uh, uh, genoemd. Ja, want dus het experiment, reset. het ja. experiment wordt niet beëindigd, het blijft bestaan. Alleen nu gaat de populatie je grote is kleiner maken. Dat is eigenlijk de voornaamste ingreep die u doet. Het moet op een aantal punten uh, een reset houdt in. Hè? Als u uw uh, smartphone een reset geeft, dan ja. gooit u, omdat je het niet doet, dan gooit u uw apparaat niet weg. Maar u gaat opnieuw een keer even kijken of u de fabrieksinstelling weer terugkrijgt en iets anders kunt doen. Nou, ja. dat doen wij ook. Ja. In overdrachtelijke zin. Dat betekent dat de vogels meer kansen moeten krijgen doordat we het areaal voor uh, moerassen uh, uh, vergroten. Dat betekent ook, het dat, het gebied, dat, betekent ook dat het gebied waar de, de grazers mogen komen kleiner wordt. Hè? Dat is de consequentie daarvan. Ja. ja, precies. Dat heeft u goed gezien. En ook het landschap. Wat, uh, dat tevens ook de beschutting kan bieden voor de grote grazers. willen we een forse in, impuls geven. Door daar 300 hectare aan toe te voegen. Wordt ook het, uh, het, het, het gebied kleiner. Ja, En dan blijft er ruimte over voor grazers. Die een functie hebben voor die vogels. Hè. Laten we dat niet vergeten. Het gebied moet opengehouden worden voor de vogels. En, dat doen, en dat, doen van, die, dat doen die dieren door daar te grazen. En de boel niet dicht te laten groeien. Dat is de functie juist, van precies. die paarden dat is de hele die, functie van, ja. die Juist. En dan zien we alleen dat en u noemde net ook het afgelopen jaar als voorbeeld... dat het beheer wat we tot nu toe doen... tot dit soort consequenties heeft geleid. En wij denken dat dat niet noodzakelijk is... en nodig is, en, en, en wenselijk is. Laat ik het zo formuleren, ja. dat die consequenties zijn. Want er zijn dat gewoon dat je iets moet doen. Er, zijn gewoon dan te, je, ja, sorry, ja. er zit een beetje vertraging op de lijn... waardoor we af en toe een beetje door elkaar heen praten. Er zijn gewoon te veel dieren gekomen... omdat we een aantal zachte winters hebben gehad. Hè? Ja, de consequentie is dan het beleid en het beheer wat we gedaan hebben... is in een aantal zachte winters is het aantal dieren fors toegenomen. En toen er een winter kwam die nat was en vervolgens ook nog koud was... toen de beesten al nog weinig vet hadden... heeft tot dit desastreus, mag ik toch wel noemen, resultaat geleid. Nou, wil je dat voorkomen, dan moet je het dierenaantal beperken... Dan moet je gaan kijken of je uh, um, dan zodanig dat je voldoende voedsel in principe hebt uh, voor de winter, voor die beesten, mm -hmm. dat je ook een uh, uh, uh, en, en sterftepercentages zijn die, die normaal zijn en niet die extreme maten zoals dat nu gebeurt. Dat is, is nu bijna de helft, hè? Ja, en ja. dat uh, is normaal in, in, in situaties zoals die in het verleden in de plassen was dat 5 tot 10 procent. Dat is van een hele andere uh, orde. Ja. En om dat te doen is helaas een beperking van het aantal dieren nodig. Uh, ja, en dat uh, is een van de elementen van het advies. Ja. U zegt dat de situatie de afgelopen winter was desastreus. Ik heb ook mensen gesproken die zeggen desastreus, dit is de natuur, zo gaat dat. Ja. Dat is uh, en dat merken wij ook. We hebben natuurlijk binnen de de, de, de dieren um, degenen die zich uh, betrokken voelen bij dieren en dat zijn gelukkig heel veel mensen. Heb je een stroming die zegt dat dat je op een ecologische manier dit moet bekijken en dan gaat het niet om het individuele dier, maar gaat het om de soort en het behoud ervan. Ja. En dan en dan is een individueel dier uh, wat minder van belang en een ander die vindt gewoon een individueel dier als een soort gehouden dier, huisdier, geweldig belangrijk en dan moeten we er zorg voor donen. En nou, in dezelfde discussies heb je over de zeehondjes gehad. En, en hoort u dan bij die tweede categorie? Het is niet zo interessant waar ik bij hoor. Oh. Ik het is interessant. Onze ja, dat is, uh, kijk, mijn persoonlijke opvatting is niet eens zo interessant. Nee, maar als commissievoorzitter bedoel ik. Ja, U, maar als uw commissievoorzitter U als commissievoorzitter. gebruikt de desastreus. Ja, wij als commissievoorzitters vinden wij dat niet wenselijk en ook niet nodig. En uh, Wij denken dat met een aanpassing op een aantal punten die ik net noemde, ja. dat we de kern van het beheer, namelijk op een zo natuurlijk mogelijke wijze in een uniek gebied wat wij hebben, dat we dat kunnen doorzetten, maar dat we een situatie uh, waarbij in een, in een explosie van aantallen dieren ook het maatschappelijk draagvlak daarvoor gaat ontbreken, dat dat niet wenselijk is en niet wijs is. Nee. Nu gaan de 180 paarden, die kunnen misschien weg naar een ander gebied hè, in Europa. Ja, de, de, de, de vermindering, kijk, we hebben drie uh, soorten. Eén is zijn de runderen en die zijn beperkt in aantal. En die hebben een aantal teruggelopen. Daarvan zeggen wij, wil je een levensvatbare kudde behouden... dan moet je die laten groeien, laat 100, maar... 160 uh, of... zijn dat er nu? Ja, de paarden, daar zijn er een aantal, zo'n 180... als je ruwweg dat pakt, hè, uh, uh, zijn er te veel. En daar zeggen wij van, ja, het gaat ons niet om... als ze nou afgeschoten worden of verplaatst worden. Wij zouden het liefst hebben dat die verplaatst kunnen worden. Maar daar kunnen we niet helemaal overzien... wat dat de consequenties van zijn en of het juridisch kan en praktisch kan dat maar die zou een moet je poging waard proberen zijn. Proberen te vangen en ergens anders weer uit te Dat zetten. zou een poging waard zijn. Sommige ja. mensen zeggen dat dat kan. Ja. En wat niet kan, en daar zijn we ook heel helder in, dat we niet zien dat dat met de, het grote aantal hechten gebeurt. En daar zit dan ook het grootste gedeelte van de afschuld in, want dat zijn bijna 1000 hechten. 980 hechten. Waarom kunnen die niet ergens ja. anders heen? Um, twee redenen. Een daarvan is het vervangen van verwilderde herten in zo'n gebied, in een moerasgebied, is bijna, on, nou, ik denk, ondoenlijk. Uh, die, die herten lopen dwars door het moeras heen, dat is ondiep. Die, die krijg je te gewoon niet vangen. Nee. Tweede reden is, en dat is ook nog een, een minder prozaïsche reden, is dat wij nu al heel veel herten afschieten in ons land. Bijvoorbeeld in de, uh, uh, de Veluwe. Veluwe. Ja. Uh, oh, Daar schieten we ook ruim duizend hechten per jaar af. Je dus kunt moeilijk herten gaan vervangen in het ene gebied en vervolgens in een ander gebied onder en ze daar dan afschieten, ja, dat, dat lijkt me ook niet de goede volgorde. Het is wel verschrikkelijk. Zeg bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming. Zoveel dieren, zomaar... gezonde dieren zomaar doodschieten. Nou, kijk, afgelopen winter hebben we 3000 dieren doodgeschoten. Dus uh, even een uh, perspectief bieden. Ja. Wat wij nu zeggen is, probeer nu uh, via een... Wat heel technisch heet. Een vroeg reactief beheer. Dus op het moment dat je merkt dat dieren niet gezond zijn. Ze uh, dreigen de winter niet door te komen. Ja, om de jaren daar rond dat is. te volgen. Maar doet u helemaal bijen, het doet u helemaal geen pijn? Doet het helemaal geen pijn? 980 edelhetten afschieten? Of, of dat persoonlijk pijn doet. Ja, Nou ja, nee, als commissievoorzitter ja. weer. Nee, niemand. Ik bedoel, dat vindt toch niemand leuk. Ik bedoel, laten we wel wezen dat uh, alle Nederlanders die vinden gewoon, uh, dat niet leuk vinden. Maar als je in een natuurlijke situatie creëert... en je wil deze vorm van beheer uh, tot stand brengen... dan, uh, dan is dat on onvermijdelijk. kan dat, niet anders, zegt u. Uh, dat verhaal hebben we uh, neergezet. Kijk, je kunt ook alle dieren weghalen. Ja, of het gebied uh, groter maken. Ja, dat zijn, maar, laten we die twee opties maar even noemen... want dat zijn ook uh, opties die in het verleden uh, aan de orde zijn geweest. Het gebied groter maken via een corridor... uiteindelijk naar de Veluwe, maar yeah. naar het Wolt. is een aantal jaar geleden uh, op het niveau van de, van, van de -kamer, is kamer afgeschoten. Ja, die gronden zijn, die gronden zijn uh, verkocht en ergens onder, er ondergebracht. Als je daar een oplossing voor zoekt... dat gaat jaren en jaren en jaren duren. Dus kan niet zeggen, dat, niet ja. dat kan niet op korte termijn, zijn. Dat kan niet op korte termijn. Maak het niet onmogelijk, hoor, want we vinden dat... De Generatie best dat besluit kunnen nemen. Ja. Um, uh, dat is dus een, een, een optie die uh, uh, zou kunnen. Maar niet uh, nu? Nou, maar niet nu. Nee. Nee. En die andere optie? Het um, bijvoeren, als ja. u dat nog eens optie wil. Nee, u, had, u noemde ja. net nog een andere optie, maar maakt niet uit. De, de vraag die nu voor ligt is... had het niet eerder en beter gereguleerd moeten worden? Nou, het kenmerkende van dit uh, gebied is... Uh, dat er uh, natuurlijke processen zijn die steeds... ...iets anders uitpakken dan wij als mens denken dat er zal gebeuren. Ja, dat kan, het dat weer is kan voor weer gebeuren. Ja, en dat kan precies. En daarom dat wij ook uh, niet zo absoluut zijn... ...het moeten de 1500 zijn. Wij zeggen gewoon, ga nou eens buitengewoon serieus kijken... ...wat het voedselaanbod is de komende tijd. Monitor dat jaarlijks. Ga kijken hoe het met het dierenwelzijn is. Ga kijken hoe open het gebied blijft. Want dat moet open blijven voor de vogels. Nee, ja. hè, dat was het primaire doel. Uh, Ga dat monitoren en ga dan als een soort hand aan de kraan kijken... wat je moet doen met het aantal. Ja, het precies. aantal moet het resultant zijn van dit soort processen. En maar, dat... stel, maar stel dat er weer twee, zachte, twee of drie zachte winstens komen... dan kan dat aantal weer exploderen, toch? Ja, en dat is niet de bedoeling. En dan dat moet je het voor zijn, uh, uh, zijn. Dat betekent dat we uh, vooral en blijvend gaan op dat vroege reactieve beheer... te zorgen dat dieren die we denken dat de winter niet door kunnen komen... dat we die dan ook uh, vroegtijdig afschieten. Dat is wat nu ook het beleid is uh, geweest. Maar als je merkt dat door die zachte winters... dat explodeert tot die aantallen die tot dit soort situaties leiden... als de afgelopen winter, dan vind je dat we, dat we eerder moeten ingrijpen. En dan moet je actiever ingrijpen. En dus eerder ook dieren schieten. Ja, dus dat is, dat is uh, soms hoor ik wel of dit beleid dat nou totaal anders is als het gaat om de principes dan afgelopen tijd. Nee, het is een, een, het is een natuurlijk systeem wat ontzettend veel door de mens is beïnvloed. Ja. Het is door de mens een hek omheen gezet. Het ja. is door de mens is daar aarde en grond aan toegevoegd. En mensen dus moeten de de mens mensen ook zorgen dat die populatie uh, op de goede... En dus wat wij overwijs. nu zeggen is, zal een, op een aantal punten zal de mens ook nog even okay. de handen uit de mouwen moeten steken... om voor een, een adequate situatie te zoeken voor de vogels, voor het landschap en voor de grote grazers. jan Boekstein, één vraag. Ja, ik denk dat het een heel verstandig beleid is. Het is een onderwerp waar de emoties enorm hoog zijn opgelopen. Ja, joh, met bedreigingen allemaal verschrikkelijk En met name het ging over het afschot natuurlijk. Maar het ging ook over de hongersterfte. Ja. Kijk, het is inderdaad, het is, dit is niet natuur. Het is een... Het is een, het is een Areaal dat beperkt het is, maar daar hek omheen. Ja. Dat betekent dus dat je altijd te maken zult hebben met populatiebeheersing. Dan zeg je het er heel deftig. Maar dat betekent dus uh, soms uh, bijvoeren en soms op afstand. Ja. Het lijkt me toch ook heel goed dat we de mensen heel goed uitleggen dat er dus echt. In de, ook in de komende jaren gewoon afschot. Ja, dat moet je wel eerlijk blijven zeggen, zeg ja. jij. Maar ja. je moet mensen uitleggen. Meneer Van Geel, verwacht u dat, ja, dat hiermee... Daar heeft de mee... helemaal gelijk in. Daarom dat wij, het rapport is een, in onze ogen vrij integraal rapport... staat een uitvoerige passage in over de communicatie, educatie... ook als het gaat om natuur en natuurbeleving in ons land. Cies, die moet echt Want, beter. We zijn een beetje door de tijd leven. heen. Ik heb nog één vraag. En u, verwacht u dat de opwinding hiermee weg is? Denkt u dat ik naïef ben? Uh, ik, ik, kan, ik kan het niet uitsluiten. Ja. <laughs> nou, vooruit. Deze keer dan niet. Nee. Uh, andere keer wel. Maar nee, natuurlijk zal deze discussie verlopen. Okay. En heeft u, wel werk, dat in, heeft u wel uw werk erin. in alle ja. rust kunnen doen zonder bedreigingen en zo? Nou, de emoties die zijn ook, ook ons tot ons gekomen, die hebben wij op een verstandige manier uh, geredresseerd. En ik hoop dat uiteindelijk Provinciale Staten in juli van Flevoland wat heldere kaders op basis van ons rapport zullen overnemen. Zodat er dan een wat stabieler uh, okay. kader is waarin dat beleid vormgegeven kan worden. Dat heb ik toch heel ambtelijk en bestuurlijk gezegd. <laughs> ja, ik heb het wel goed begrepen geloof ik. Het was heftig, u bent af en toe bedreigd, maar dat doet er niet moeilijk over. Pieter Vergeel, hartelijk dank. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ja, in Den Haag wordt gedeboteerd over de dividendmemo's. Wilco Boom, hoe gaat het? Ja, hoe gaat het? Nou, met mij gaat het goed, maar Mooi. met de premier waarschijnlijk iets minder. Want uh, ja, hij ligt al de hele middag onder vuur. En de aanleiding zijn natuurlijk die achtergehouden memo's, ambtelijke adviezen... of hoe ze ook maar heten ja. over die afschaffing van die, van die uh, dividendbelasting. En wat toch tot nu toe eigenlijk wel heel opmerkelijk is... is dat zowel de fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff... als de fractievoorzitter van het CDA, Sibran Buma als ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... toch enige afstand nemen van Rutte. Hij is de probleemeigenaar en hij moet maar gaan uitleggen... aan de Tweede Kamer hoe het nou komt dat hij op zijn minst... de indruk heeft gewekt dat er geen stukken waren... Terwijl die stukken er wel zijn. Want ja, je hebt ze zelf waarschijnlijk ook gezien. Die mm -hmm, hele stapel is zeker. gisteren naar de, naar de Tweede Kamer gegaan. Nou ja, en het was zojuist uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... Die, die erkende dat de premier met de kennis van nu... niet de waarheid heeft gesproken over die bewuste stukken. Uh, en de premier die moet maar zijn eigen oordeel vellen over zijn eigen woorden... zei Segers op vragen van Jesse Klaver. Nee, die zijn er niet. Dat was het antwoord van de minister-president. En nu blijkt dat er toch 29 stukken zijn... En dan is de vraag aan de heer Segers... wat is uw politieke antwoord over het feit dat toen de minister-president heeft gezegd... nee, die zijn er niet? Het is inderdaad niet de waarheid, want de waarheid is dat er wel. Notities waren, memos waren. En dat is exact de illustratie waarom je niet moet graven in je herinnering. En je het zo feitelijk mogelijk moet houden en zo zuiver mogelijk moet houden. Namelijk, waar u mij op kunt aanspreken is een politieke keuze. U kunt nog eens bevragen hoe kom je tot die politieke keuze. In welk kader staat, kan ik allemaal uitleggen. Herinneren, wat heeft er op tafel gelegen, niet honderden memo's. Ik had dat gewoon niet moeten doen. Nou ja, de premier moet voor zichzelf spreken. En die moet zijn eigen oordeel over zijn eigen spreken maar verder. Ja, ook Segers neemt dus een beetje afstand van de premier... net als Buma en Dijkhoff. Wat overigens niet wil zeggen dat ze hem gaan laten vallen, hoor. Maar, uh, want ze willen ook absoluut niet suggereren... dat de premier het expres heeft gedaan. Hm. Maar ze erkennen dus wel dat hij uh, niet de waarheid heeft gesproken. Ja, ze zeggen eigenlijk... We, we hadden niet op onze herinnering moeten afgaan... want daar heb je niks aan. Althans, dat hoor ik Zegers zeggen. Ja, dat zegt Segers in elk geval. En, en uh, Dijkhoff zei bijvoorbeeld ook... dat er beter moet worden afgesproken... over hoe dat nou in een formatieproces gaat... met allerlei uh, ambtelijke adviezen. Wanneer ze wel en wanneer ze niet worden uh, openbaar... Uh, dus wat dat betreft trekken ze ook wel een beetje het boetekleed aan. Uh, maar ze staan zeg maar, op de hoofdlijn achter de premier. En in elk geval ook achter het afschaffen van die dividendbelasting. Uh, die gaat wat hen betreft gewoon door. En ja, daar denkt de oppositie natuurlijk ook heel anders over. Ja, oké. Okay. Nou, Mochten er de, tijdens onze uitzending nog spannende dingen gebeuren... dan horen we je graag. Dankjewel voor nu. We gaan verder praten over het debat in Den Haag. Aantje jan Boekstein, ja, het was de hele dag spannend, hè, van, uh, wordt, het, wordt het echt spannend? Wat, wat durf je dat nu te zeggen? Wordt het echt spannend nog? wat Rutte heeft nog niet gesproken. Die moet nog praten. Ja, het wordt wel spannend. Maar ik denk dat de coalitie het uh, kabinet niet uh, loslaat. Maar het wordt wel spannend. Laat ik, laten we met Rutte beginnen. Het is echt de allermoeilijkste positie. En die, is namelijk, die heeft namelijk gezegd, de memo's zijn er niet. Ja, of ik herinner me niet dat ze er zijn. Hè. Dat kan, ja, zou wel eens een cruciaal verschil kunnen worden. Precies. En, en, uh, en hij zegt, maar het wel, blijkt nu, zelf opdrachten gegeven... Even aan wiebus om die memo te schrijven. Nou, wat kan die nou nog doen vanavond? Eén, hij kan zeggen van. Uh... Jongens, ik ben, ik ben het gewoon echt vergeten. Ik, ik heb zoveel aan mijn hoofd. Ik werk ongelooflijk hard als minister-president. Ja, het is een mondschoten. Gewoon... En dan doet hij ook de truc wat hij altijd doet: hè, van de ongelooflijk beleefde Rutte. Van ik, ik, ik schaam hier ook voor, maar ik, ik ben iemand die heel hard. Nou, dat zou kunnen. Het is niet heel geloofwaardig. Nee. Tweede optie die hij kan kiezen is: van. Nou, volgens mij is het zo. Dat zou ook wel een hele slimme zijn: deze. Van er zijn natuurlijk memo's. Hè, gebaseerd op ambtelijke uh, stukken. Hè. Maar er zijn ook uh, partijstukken. Uh, en die heeft het CDA ook ongetwijfeld. En, en, en Segers heeft ze ook. En dat zijn geen memo's. En, en dat noemen we geen memo's. Dat zijn, want ja, die hoeft, als dat allemaal geopenbaard moet worden, dat, dat, hoeft, dat zou nog kunnen. Dan zal Wilders gelijk aanvallen. Die zegt van Wiebes uh, was geen Kamerlid zo, Maar Wiebes was wel onderhandelaar. Dat is ook een beetje wat VT. Segers net deed. Die zei dat het was geen memo. Dat was een fractiestuk. Ja, dat is ik, een andere naam eraan ik, geven. Denk, ik denk dat hij die route gaat kiezen. En dan gaat, gewoon, uh, dan gaat Wilders briesen. Maar die bries al wel. En misschien dat hij het daarmee, uh, daarmee redt. Nou, uh, wat net terecht werd opgemerkt door Wilco Boom... is van inderdaad dus dat Buma. Die, Buma zegt zelf gewoon: Ja, ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Nee, die, dus die had ook niet de stukken nu gelezen, want dat ja. zou zijn herinnering maar in de war brengen. Precies, dus dat, dat was al een merkwaardige <laughs> ja. positie. Maar goed, hij komt er misschien wel mee weg. En het is duidelijk wel dat er is het licht dus tussen de positie van de minister-president en die van Buma. En ook die van Zegers. Want dat, dan moet het minister-president zelf maar beantwoorden hoe dat dan zit. Nou, dat gaat nu gebeuren. En. Uh, ja, ik weet het niet. Soms als, als Rutte verliest, hè, dat komt niet zo vaak voor... dan wordt hij ontzettend kribbig. Mm. En dan is hij ook eigenlijk niet meer zo voor reden vatbaar. En dan, uh, ik laat die orde aan u en zo, dan wordt het ook heel zuur en zo. Hè. En dat zou wel eens kunnen gebeuren vanavond, zeg Dat zou zo, maar ik vind ook thuis dat hij er ontzettend... Uh, treurig uitziet. Hij zit er ontzettend boos te kijken en weet okay. ik allemaal wel niet. Dat dus heeft dat... hij niet vaak, hè? Dat heeft hij niet vaak. Hij nou, zit er echt van te balen. Hij zit er echt van te balen. De SGP blijft de coalitie steunen. Dat Verwijf kun je echt? nu al zien. Ja. En die zegt, die zegt iets heel staatsrechtelijk van, ja, jullie hebben nou deze memo's geopenbaard. Dat is eigenlijk nooit eerder gebeurd. Hè. In 2012 hebben we niks gepubliceerd. Nee. Dus je moet u wel nadenken. Nu dit gebeurt is, dus dan heeft dat zijn weerslag op volgende kabinetsformaties. Dus laten we nou goede afspraken maken. over welke. De tijd gaat snel... Ik nog even weten wat je van Wiebes verwacht. Verwacht je dat hij het moeilijk krijgt? Nou kijk, het interessante bij Wiebes, ik dacht even dat hij dat dus uh, geen problemen zou hebben en dat hij ook niet zou moeten komen, maar er was zo slim om naar de Kamer te gaan. Hij is er wel. Ja, hij nou, heeft er nou, gelogen vrijdag, nou, althans dat is de indruk. Maar Wiebes heeft de onwaarheid gesproken tegen journalisten ja, in nou, de gang. Ja, ministers mogen sowieso niet liegen nou, toch? Zeker in, niet in, tegen journalisten. is het staatsrechtelijk verschil of je dat in de Kamer doet of tegen journalisten. Okay. Maar Wiebes, uh, Wiebes kan volgens mij alleen maar gered worden. Oh nee, ik dacht ook dat dat is een interne fractienotitie en dat hebben we allemaal. En dat hoef je niet openbaar te maken. Het was geen memo van de ambtenaren of zo. Het wordt de truc, we noemen het anders en dan hebben we niet gejokt. Ja, zoiets. Ja. Het trieste van al deze dingen is, er valt over, over best inhoudelijk nog wat te zeggen voor het voorstel. Ik ben er dus zelf... Ik zou veel verstandiger vonden om de vennootschapsbelasting te verlagen. Ja, je bent het er niet voor, het niet voor, voor, de, ja. voor de Maar het is wel zo dat de, het, het speelde toen... Kijk, Brexit speelde. En je moet heel kort zijn nu, want de ja. tijd is op. Ja, Brexit en Trump speelden. En het kon echt zijn dat die hoofdkantoren dus uh, weggingen. weggingen. En dat hebben ze voorkomen. En dat hebben ze voorkomen. Oké, okay. ja. dankjewel. Dit is de dag waarop er twee gouden vuilniswagens zijn gaan rondrijden in Rotterdam. Moet ze, ze moeten de Rotterdammers bewuster maken van het feit dat afval geld waard is. Burgemeester Abou mocht achter het stuur kruipen en genoot daar hoorbaar van. Burgemeester Abou goedemiddag. Uh, hoe is dat om in zo'n uh, gouden patserbak te zitten? Ja, kijk eens naar mijn stropdas. Het ja. ja, past u prima. Ik had altijd een patser willen zijn. Het is gewoon een, een, een verloren missie. Dus ik, ik denk vandaag maar even een beetje patserig stropdas. Een gouden stropdas. Behorend bij het evenement. Het is de dag waarop de Bredaanse chassé bioscoop aankondigt in mei voor één keer de deuren te openen voor honden. Op 18 mei kunnen baasjes met hun vier voeten samen naar de film IGL of Dogs kijken. Uh, in Engeland werd al eerder zo'n hondenbioscoop georganiseerd. Hier een tevreden bezoeker. I think it's a brilliant idea, yes. And I hope a lot more people will take advantage of bringing their doggies out to the cinema, yes, and have a fa good family day out. Yeah. Dit is de dag waarop bekend werd dat de Europese Commissie... met een pakket maatregelen komt om online nepnieuws aan te pakken. Voor Andor Admiraal, directeur van een internetmarketingbedrijf... een lang gekoesterde droom. Voor onderzoeksjournalist Diewetje Kuipers is het daarentegen een gruwel. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Admiraal, ja, u, bent, u bent echt blij dat de EU de handschoen oppakt. Hè? Waarom bent u daar zo blij mee? Ja, ik vind het heel verstandig. Omdat ik denk dat het probleem van nepnieuws... Uh, en een aantal andere dingen die te maken hebben met uh, mensen... die nieuws krijgen via Facebook... veel groter is dan veel mensen zich realiseren. Ik denk dat veel mensen niet realiseren hoe krachtig uh, de marketingtools zijn uh, die je hebt via die individuele targeting via Facebook. En ik denk ook dat mensen soms wat naïef zijn over hoe mensen eigenlijk hun mening bepalen. Die ja. denken, ja, die hebben een soort Excel-sheet in hun hoofd met alle feitjes precies. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om indrukken, beelden en gevoelens. En of het nieuws waar is of niet, is eigenlijk van ondergeschikt ja, en belang. En dat, dat gebeurt al op een grote schaal. Hè. Althans, dat zegt ook de EU. Want ik ja. geloof dat de helft van alle informatie rondom de verkiezingen in Amerika zou al niet, niet ja, feitelijk maar niet, juist niet, geweest niet alleen zijn in Amerika. We hebben we net in Italië gezien, bijvoorbeeld. Uh, daar zag je dat heel veel nieuws werd verspreid vanuit Rusland over uh, migratie. Om vooral, dat is daar natuurlijk een groot thema, ja. met, uh, met de migratiegolf vanuit, uh, vanuit Libië. Ja. Um, uh, dus daar is heel veel nieuws verspreid vanuit Rusland. Om vooral dat thema op de kaart te zetten. Want ja. wie bepaalt waar de verkiezingen over gaan, wat het thema is, die bepaalt daarmee ook de uitkomst. En het is niet per se zo dat de kranten volgestaan hebben met berichten die niet kloppen. Wat er wel aan de hand is, althans dat heb je de vorige keer anders mm -hmm. uitgelegd, is dat mensen via Facebook, maar een bepaald aantal berichten toegestuurd krijgen... en ook heel vaak toegestuurd krijgen. En als die mensen dan geen krant kranten lezen... dan gaan ze denken dat dat de waarheid ja. is. Precies, dat is, dat is wat je ziet. En als je niet als je uit, alleen maar via Facebook je, je nieuws krijgt... dan wordt dat helemaal op jou persoonlijk afgestemd. Wat je graag hoort. Mensen horen sowieso al graag uh, waar ze het al mee eens zijn. Dus dat pakken ze sowieso al beter op. En als je dan ook alleen nog nieuws krijgt... of dat waar uh, nepnieuws is of echt nieuws is... maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Uh, uh, ja, dan, dan is dat een heel krachtig instrument... Ja, want ik zei, we hebben de vorige keer na de uitzending een poos over door zitten praten. Toen zei ik van ja, ik lees zeven kranten, ik laat me niet gek maken. Toen zei je dat geldt voor jou, maar voor de meeste mensen die lezen alleen Facebook. En die worden echt daar heel erg door beïnvloed. Ja, als je journalist bent of je bent columnist uh, of wat dan ook... Ja, dan ga je natuurlijk op een andere manier met nieuws... om dan de gemiddelde kiezer dat doet. Ja, ja. je Kuipers, wij journalisten zullen nog wel doorhebben... wat klopt en wat niet klopt. Maar voor ja. heel veel mensen die alleen via Facebook het nieuws tot zich nemen... geldt dat niet, zegt Ander admiraal. Nou, gelukkig zijn er heel veel politicologen die daar ook onderzoek naar hebben gedaan. Ethan Hirsch uh, is daar een voorbeeld van. Die heeft in 2015 een boek geschreven, Hacking the Electric... waar hij echt heen naar heeft gekeken van... wat is nou het effect van nieuwsberichten? Hè. Bepaalt dat ook wat je vervolgens in het stemhokje doet? Uh, er is ook onderzoek Gegaan, uh, gedaan door uh, onderzoekers van de uh, Universiteit van New York. En wat blijkt nou, uh, niemand ontkent dat de Russen bijvoorbeeld... He, inderdaad met nieuws uh, het narratief probeert te beïnvloeden. Mm -hmm. Wat hier schromelijk wordt overschat, en dat zie je ook weer in deze discussie... is welk effect dit heeft op kiezers. En of het ook daadwerkelijk stemgedrag kan beïnvloeden. Jij nou, denkt dat dat wel meevalt? Ja, daar zijn ook de politicologen wel redelijk uh, met elkaar over eens. He. Ze sluiten niet uit dat het een effect heeft... maar de omvang van het effect, uh, dat wordt nog wel eens uh, overdreven. En ik snap uh, dat iemand die in de marketing zit... dat ook graag zijn klanten wil doen geloven... dat hij uh, ja. gedrag van mensen kan beïnvloeden... via een juiste boodschap. Ander is er heel enthousiast over. Ja, ja maar het is, het is nogal een hele flinke aanname... om te denken dat dat ene stukje informatie... als je dat maar op de juiste moment... op, uh, op de juiste manier micro target uh, in die hele stroom van informatie... dat mensen vervolgens denken van... oh, dan ga ik op iets anders kiezen. Ja, ander? Dat zoek... het, toch nou. wel een ander hierop. Want die gelooft daar er heel erg in, toch? Ja, nou, dit is een beetje een stromen natuurlijk. Het is natuurlijk niet zo dat als ik... Een berichtje ergens neer laat vallen, dat dan opeens ja. iemand denkt: van oh, dan ga ik op een andere partij stemmen. je Zo kan niet aan je ineens op GroenLinks laten stemmen. Nou, ik vind het, ik vind het een leuke uitdaging. Ja. Maar nee, het, het gaat natuurlijk om een gecoördineerde uh, uh, actie. Uh, en wat, wat vaak op veel terreinen plaatsvindt. Maar zeker op Facebook kun je vanuit heel veel verschillende afzenders, vanuit uh, je ziet verschillende nieuwsberichten, uh, door je vrienden wordt het gedeeld, krijg je steeds dezelfde narratief, hetzelfde verhaal te horen. wat uiteindelijk gewoon bedacht is door bijvoorbeeld. De Russen en dan is het dus niet. Eén stukje informatie wat je opeens ziet. Wat een één-op-één effect heeft. Maar je kunt bepalen waar het debat over gaat. Ja. Dus het is, het is vaak niet eens zozeer van... wat ik zeg, dat geloof jij nu. Nee, en, en, je... en jij zegt dat het wel een heel krachtig instrument. Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet in de, in de VS. Daar wordt, nu ge, daar wordt nu gezegd van... nou ja, als je kijkt naar wat de Russen gedaan hebben... die hebben bijvoorbeeld ook Black Lives Matter uh, gesteund. Nou ja, dat hebben ze gedaan inderdaad. Maar als je zegt, wij willen graag dat, dat witte mensen in Amerika... heel erg bang worden, want er is een zwarte president. En, nou ja, ja, dan wil je ook graag dat er demonstraties komen van Black Lives Matter. Dus dan ja. is dat niet omdat ze Black Lives Matter steunen. Maar dan is dat omdat ze Angst bepaalde, ja. Nou ja, be bepaalde narratieven in de verkiezingen willen ze centraal ja. stellen. En als ze daarin slagen. En volgens mij hebben ze in de VS bewezen dat ze daarin kunnen slagen. Hebben ze in Italië bewezen dat ze daarin kunnen slagen. Um, dan is dat wel degelijk ja. een heel krachtig instelling. je, vind je het allemaal onzin? Wat Andor nu zegt? Uh, niet helemaal. <laughs> Daar heb ik al wat, iets meer geduanceerd. <laughs> het is natuurlijk wel zo, en dat is ook wat de Universiteit New York... die onderzoekers hebben aangetoond, is dat dit soort nieuws... heeft alleen een effect op mensen die het er toch al mee eens zijn. Dus het bevestigt nog eens extra de beelden die ze al hebben. En dat kan zeker bijvoorbeeld ook polarisatie in de hand werken. Dat gezegd hebben, dan vind ik het nog wel een hele stap... als je vervolgens uit de EU ja, via een dat... expertgroep... die Precies. staat uit, niet uit wetenschappers die hier onderzoek naar hebben gedaan... maar uit Mensen uit het bedrijfsleven, uit NGO's, dus ook met politieke belangen en nationale overheden, dat die vervolgens al erop gaan voorsorteren en ja. zeggen: Wij gaan dat de voortwachterfunctie. Dat is inderdaad de volgende stap. Stel dat het klopt wat Andor allemaal schetst, wat doen we daar dan tegen? De EU zegt: Wij gaan optreden. En jij zegt, die wordt ja, ik weet helemaal niet of ik dat van de EU wil. Dat, mis, misschien moeten we er iets aan doen, maar dat niet. Nou ja, ik denk dat het de beste manier om slechte ideeën te ontmaskeren is in uh, een openbaar debat, zoals we nu bijvoorbeeld hier op de radio doen. Oké, okay, Andor schudt nu ah. al nee. Andor? Ja, meer wantrouwen in de mens, denk ik misschien. Maar. Nou, nee, het, het probleem is dat dat openbare debat er niet is. Christopher Wiley, die uh, de klokluider van Cambridge Analytica... die had een hele mooie vergelijking. Die zegt, mensen hebben een beetje het idee van Facebook... daar heeft iedereen zijn eigen zeepkist en die staat op het plein. En, ja, en die wat mensen wat luisteren zegt. niet naar deze uitzending. misschien. Nou, ja, nou, Wat het probleem is, dat wat, wat je in wezen doet... is je komt met honderd man het plein op... en je fluistert bij iedereen iets in het oor en bij iedereen iets anders. Dus dat is wat bij Facebook publiek, gebeurt. Dat is precies waarom het probleem, dat de de de publieke debat is er niet. De, waarom de Europese Unie? Want die geloven we ook helemaal niet. Kunnen we niet iemand anders uh, met die taak belasten? Maar nou, nou, een... we hebben volgens mij journalisten voor, wetenschappers, ja. onderzoekers, alles wat bij een vrij debat hoort, om die vrije uitwisseling van ideeën zoveel mogelijk te faciliteren. De Europese Unie is toch een soort van overheid. waarvan je denkt, van ja, die moet niet het nieuws gaan bepalen, toch? Andor... Nou, waar, ik, waar volgens mij uh, mevrouw Kuipers echt een beetje de mist in gaat, is het idee dat, uh, dat het gaat over vrijheid van meningsuiting en het faciliteren van het debat. Volgens mij gaat het veel meer over een soort van iets wat meer lijkt op een soort marktregulering. Het gaat om een techniek die gereguleerd moet worden, die allerlei effecten heeft. En voor een groot deel is de manier waarop Facebook informatie verspreidt, heeft niet zoveel met hun okay. publiek debat te maken. Oké, de tijd is op. Dat is heel jammer. Maar het Jammer wil nog heel graag iets zeggen. En daar geef ik hem de ruimte over. Nou, heel kort dan. Um, ik denk inderdaad dat, dat de, de sociale media heeft allemaal mogelijkheden. En je als tegenwicht moet je factchecks hebben. Maar dat doen kranten bijvoorbeeld veraardig. En dat moet niet de Europese Unie gaan doen. Dat wil ik onverstandig vinden. Maar ik vind het heel fijn dat kranten het doen. Steeds ja, maar meer. als ik alleen maar pro-Trump berichten of pro-Baudet berichten of Facebook bekijk, dan komen je, die factchecks niet naar helemaal mij niet aan. Oké. Okay. Ja, het probleem is helder geworden in dit gesprek. En dat is dan mooi. Morgen. morgen gaat de Europese Commissie er voorstellen over doen. En dan snappen we dat net iets beter dan we het deden voor deze uitzending, hoop ik. Ik zeg hartelijk dank tegen Pieter Vergil, tegen arendt Boekstein... tegen Diebertje Kuipers en tegen ander Admiraal. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne, Uitgebreid aandacht voor de aanstaande topontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea... voor de eerste keer in tien jaar tijd. Half negen, langslijnen omspreken, met voetbal natuurlijk... en een goede ervaring met hoe je vluchtelingen aan het werk helpt. Veel dank voor het luisteren nu en een fijne avond. Dag NTO Radio 1